City Dijkers met het TNW journaal In de Oekraïnse stad Kriviri, in het zuiden van Oekraïne... zijn meerdere gebouwen getroffen door Russische luchtaanvallen. Volgens de burgemeester werd onder meer een appartementencomplex... van vijf verdiepingen geraakt. Een onbekend aantal mensen zou er slecht aan toe zijn. De burgemeester van de Oekraïnse stad denkt ook... dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. Op de eerste dag dat boeren konden zien of ze in aanmerking komen... voor een uitkoopregeling, liep het nog niet storm...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 Toen er geruchten ontstonden dat een land stiekem mannen mee liet spelen... wilden de FIFA-tests uitvoer, uitvoeren. Bij Zweden hield het in dat speelsters hun broek uit moesten trekken... voor een vrouwelijke visio en een mannelijke arts. In het noordoosten van Duitsland woeden twee grote natuurbranden op militaire oefenterreinen. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. Maar dat gaat lastig omdat er een harde wind staat die het vuur aanwakkert. Ook ligt er munitie op de oefenterreinen dat mogelijk nog kan ontploffen. Het is de bedoeling dat vanochtend daarom het leger komt helpen met blussen. De Amerikaanse oud-president Trump wordt vandaag voorgeleid in Miami. De oud-president wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten. En ook het tegenwerken van het strafrechtelijk onderzoek en het afleggen van valse verklaringen. Zelf zegt hij het slachtoffer te zijn van een heksenjacht. Het weer, nu nog een graad of 15. Vanochtend opnieuw volop zon. Vanmiddag wordt het uiteindelijk iets minder warm dan gisteren met 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.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 voorgelogen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 Lei, lei in un gala sala fa girare in mondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa e scusa tu che dai Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei se fatta una risata. Aan mio whisky si è aggrappata, i e cinque litri se è scolata. Mi sembrava belle andata, ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. M'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino suo ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata, e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!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 Came from the trenches just living on war. Most was us are prostitutes, I can't afford the one I adore. Tell that you're rising, bodies united. Now that I've trapped you in, in my arms, no need to fight. Laten zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I was tired of my lady, we'd been together too long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 We're Paper ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9. FM. ZFM. For a streamlined world, there'll be spandex jackets, one for everyone.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 De eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht is overleden. Lien Vos van Gortel was tussen 1981 en 1992 burgemeester van Utrecht. Vos van Gortel was 91 jaar. Het weer opnieuw veel zon vandaag en 26 tot maximaal 30 graden. <middels>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 De zon schijnt! Het station met patent op de zon. CFM 24 uur per dag, hete zomerhits Ik ben los in je as all afternoon. The more I trip, the closer I get to you.